1 uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel. Goedemiddag. Zometeen op de perstribune de vrouw die bij de Spelen van 1980 in Lake zit. de Nederlandse vlag droeg bij de sluiting. Ze werd destijds Olympisch kampioen op de 1500 meter, Annie Borkink. Er zijn ruim duizend deelnemers op de eerste dag van het DNA-onderzoek... in de zaak Nikki Verstappen. Nu in het NOS Journaal TV. door Megens. 1225 mannen, om precies te zijn, hebben op die eerste dag van het DNA-verwantschapsonderzoek wangslijm afgegeven in de zaak van Nicky Verstappen. Sinds gisteren wordt er op zes locaties in Limburg DNA ingezameld in de hoop de zaak van het elfjarige jongetje op te lossen. Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden doodgevonden op de Brunsumerheide. In de komende drie weken kunnen de ruim 21.000 mannen die zijn opgeroepen hun wangslijm vrijwillig afgeven. Het is het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland gehouden. Er is geen bewijs dat criminelen proberen te infiltreren in gemeenteraden... dat zeggen twee deskundigen vanavond in het NPO Radio 1-programma Reporter Radio. Onlangs waarschuwde burgemeester en commissarissen van de Koning... dat criminelen bij de verkiezingen in maart zullen proberen... om invloed te krijgen in de gemeenteraden. Volgens hoogleraar staatsrecht Douwe-Jan Elzinga... en lector aan de politieacademie Guus Meershoek... worden lokale bestuurders wel eens bedreigd... maar is van criminele infiltratie geen sprake. Het Centraal Comité van de Communistische Partij in China heeft voorgesteld geen limiet meer te stellen aan het aantal opeenvolgende termijnen voor de president en de vicepresident, meldt het Chinese staatspersbureau. Nu geldt als maximum twee termijnen. Het voorstel moet nog wel door het parlement worden goedgekeurd, maar dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, zegt correspondent Eefje Rammelo. Het voorstel wordt de komende dagen in dat Centraal Comité behandeld. Dat comité dat maakt de agenda voor het volkscongres. Dat begint eind komende week. En dat volkscongres, dat is het parlement van China. Daar wordt over dit soort voorstellen gestemd. Maar over het algemeen zul je daar geen kritische geluiden horen. Voorstellen worden eigenlijk standaard aangenomen. President Xi Jinping is in oktober begonnen aan zijn tweede termijn... als partijleider en legerleider. Volgende week wordt hij ook formeel herkozen als president. Hij zou met dit voorstel dus nog een keer president kunnen worden. Maar het is maar de vraag of hij daar gebruik van wil maken, zegt Ramelo. Hij is nu 64, 68 wanneer zijn tweede termijn afloopt. Ja, dan heeft hij de pensioengerechte leeftijd voor politici in principe bereikt. Hij zou toch met pensioen kunnen gaan en bijvoorbeeld het partijleiderschap kunnen aanhouden. Dat was een optie die tot nu toe heel veel werd genoemd, maar dat uh, is niet meer nodig. VVD-Europarlementariër Hans van Balen... wil niet de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken worden... zegt hij in het televisieprogramma Europa Deze Week op NPO Politiek. Van Balen werd de laatste weken genoemd als mogelijke opvolger... voor de onlangs afgetreden Halbe Zijlstra... Correspondent Arjan Noorlander vroeg de Europarlementariër hoe lang hij nog in Brussel wil blijven. Ik ben hier al acht uh, jaar en uh, ik zal hier nog wel een aantal jaren blijven. Maar u wordt genoemd hè, in Den Haag. Uh, waarvoor? Minister van Buitenlandse Zaken. Ja, maar daar is mijn ego te groot voor. Dus dat, dat, dat gaat niet door. Maar twee partijgenoten van nu hand en broeken. En uh, Ede hey, Schippers hebben al gezegd, wij willen dat niet. Bent u al zover om dat dan ook te uh, zeggen? Laten we zo zeggen, mijn gezondheid is erg goed. Uh, maar voor de rest, uh, de man die dit bepaalt heet Mark Rutte... en die moet dit vooral bepalen. Ja, en Arjan zei het al eerder... liet de VVD'ers handenbroek en Edith Schippers... ook al weten niets te zien in de post van Buitenlandse Zaken. Nog geen 24 uur na de afspraak over een wapenstilstand... in de Syrische enclave Oost-Ghouta... is er weer gebombardeerd in Douma, de hoofdstad van Oost-Ghouta. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. In Duitsland zijn op een snelweg twee mannen doodgereden... die waren uitgestapt om te helpen na een ongeluk. Een vrouw was in Beijeren tegen een vangrail gereden. Ze kon zelf met haar kind uitstappen, maar haar auto bleef in de middenberm. Twee automobilisten die wilden helpen... onder wie de echtgenoot van de vrouw werden aangereden... toen ze de snelweg overstaken. En de eerste schaatsers op natuurreis in Nederland... zijn gespot op een dichtgevroren deel van het Paters-Wolse meer in Groningen. Schaatsen op open water wordt sterk afgeraden... omdat het ijs nog onbetrouwbaar is. Maar toch glijden er al een paar schaatsliefhebbers over dat meer. Het NOS-journaal. De sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea... die is in volle gang. 12 uur zijn ze begonnen. De atleten zijn het stadion inmiddels al binnengelopen. Vlaggever Gio Lippens is de vlam ook al uit daar... Nee, nee, nee. De vlam die brandt nog. We zijn ongeveer halverwege. Dus dat wordt voor het einde bewaard. Want dan, ja, dan zijn de spelen ook echt afgelopen. Nee, we zitten nu zo'n beetje halverwege dat programma. We hebben zojuist twee nieuwe leden van de atletencommissie van het IOC gezien. Een ijshockeyspeelster uit Finland en een uh, langluister uit uh, de Verenigde Staten. En die gaven een bosje bloemen aan de vrijwilligers, aan vertegenwoordigers van die vrijwilligers. Was toch ook altijd wel een mooi momentje dat in ieder geval die dank wordt uitgesproken namens de sporters. Voor al die mensen die dat mogelijk maken om in ieder in geval die spelen te houden. Want ja, zonder vrijwilligers dan zijn de spelen helemaal nergens. En nu we dat gehad hebben, gaan we meteen weer verder... met uh, het volgende programma-onderdeel, de Song of Passion. Het is allemaal wat heftiger dan de, de openingsceremonie... die we uh, twee weken geleden hebben gezien. Die openingsceremonie die toch wat klassieker was... die wat meer de oude uh, tradities ook liet ja. zien. En nu is het vooral ja, een beetje rock roll. Het is allemaal een beetje stevig. Het ziet steven. er heel hip uit, hè? Uh, dat hoort er wel bij, hoor. Ja. Ja, wat ik nu zie, dat ziet er heel hip uit aan. Ja, het is echt heel hip. En we hebben het eerder ook al gezien, een optreden, nog helemaal in het begin van het programma, van traditionele Koreaanse instrumenten. Maar dat dan weer gemengd met gewoon keiharde gitaren en uh, ja, moderne popmuziek. En ze maken er echt wel een mooie show van. En dat is dit land natuurlijk ook wel. Hè. Het is een land van traditie. En aan de andere kant is het ook de land, het land van de grote elektronica-concerns, de grote autoconcerns. Dus uh, de moderne tijden die zijn hier echt wel uh, al jaren geleden losgebarsten. Gio Lippens vanuit Zuid-Korea. Uh, veel plezier nog daar Gio. En dankjewel. Dan naar Amsterdam waar Ajax uh, speelt tegen ADO Den Haag. Richard van der Made, Hoe staat het ervoor daar? 0-0 nog. 35ste minuut. ADO nu in de aanval met Immers in het strafstopgebied. Maar uh, via Eiting die vandaag speelt op het middenveld door de geblesseerde Schöne kan Ajax dan weer uh, uitverdedigen. Het is een uh, wedstrijd in tot nu toe één richtingsverkeer. Want Ajax is uh, toch wel oppermachtig. Heeft veel meer balbezit. Drie schoten op. Doel, maar zonder dat dat heeft geleid nog tot echte uitgespeelde kansen. Ado Den Haag staat op de ranglijst op de achtste plaats en heeft zelfs nog een uh, aardig uitzicht op de play-offs op Europees voetbal. En voor Ajax zijn de belangen natuurlijk heel groot. Vijf punten is de achterstand op uh, PSV, dat bovenaan staat. En er is er Ajax alles aan gelegen vanmiddag om de druk weer verder op te voeren. Dat lukte natuurlijk vorige week door uh, de overwinning op Pecs Wallet. Terwijl PSV gelijk speelde thuis tegen Heerenveen 2-2. Nu een steekbal van uh, Sieg. Was bedoeld voor uh, Neres. Opnieuw Sieg. Nu is het buitenspel denk ik van Siem de Jong. Maar daar wordt niet voor gevlacht. De Jong kan die bal net niet aannemen. De Jong die vandaag speelt voor de lichtgeblesseerde Klaas-Jan Huntelaar. Hij in de punt van de aanval. Het gaat wel goed de laatste weken natuurlijk met uh, Ajax. Onder de nieuwe trainer Erik ten Hag nog geen nederlaag in 2018. Alleen een gelijkspelletje tegen FC Utrecht. En thuis in de Arena verloor Ajax dit seizoen twee keer slechts van Vitesse en FC Utrecht. Swinkels, de ervaren doelman van Ado Den Haag, heeft de bal klaargelegd in de 36e minuut. Volgepakte Arena hier en daar wel wat lege stoeltjes, maar het uh, ziet er goed uit. Af en toe wel wat uh, stilletjes. Nu is het uh, de Jong die uh, de bal ontfutselt. aan Bakker, geeft hem mee aan de rechterkant. Veldman is de middenlijn dan overgestoken. Ajax zou een iets hoger tempo moeten spelen, want zo uh, speel, speel je de verdediging van Ado Den Haag... niet uit elkaar. bal gaat naar de rechterkant. Naar Neres. Sieg weer terug naar Neres. Neres probeert het dan via Eiting. Maar ook dat mislukt. Adol kan vrij makkelijk stand houden. Ajax dus wel beter. Een paar mogelijkheden. Maar ook niet meer dan dat. 0-0 in de Arena in Amsterdam. Met nog een kleine acht minuten te spelen in de eerste helft. Dankjewel. Dat was Richard van der Made. Het weer nog zonnig. Alleen in het noorden wat bewolking. De maxima liggen rond het vriespunt. Door de oostenwind voelt het wel een flink stuk kouder aan. Vanaf vanavond in het noorden kans op wat sneeuw. Morgen en de dagen daarna komt de temperatuur nauwelijks boven nul. Woensdag en donderdag ligt de gevoelstemperatuur bij min 20. Zo. Het NOS Journaal met Dorald Megens. Verkeersinformatie, René Passet. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is veel vertraging bij Leiden... na een ongeluk met meerdere auto's. Vanaf Hoge Made toch zeker wel een half uur... tot drie kwartier file rijden. Twee rijstroken zijn dicht. Rijden dus om via Wassenaar over de A44. Dat gaat ook nog eens grotendeels filevrij wordt gevoetbald vanmiddag in de Kuip. En dat is te merken op ta A16, Rotterdam-Breda. Nu 10 minuten erbij tussen Rotterdam-Kralingen en de afrit Feyenoord. Op de parallelbaan in stad. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Den Haag en Gouda... vanwege een wisselstoring. Dat zou over een minuut of twintig verholpen moeten zijn volgens TNS. NPO Radio 1. Max. Welkom bij deze festival En de Haag en hier over de terren. Ja, zie is een goed stel, hoor. De met Govert van Brakel. Goedemiddag. En uh, goedemiddag Annie Borkink. Wat fijn dat je er bent Annie. Ja, dat... Hoe is het met je? Uh, eerlijk gezegd ontzettend goed. Nou dat is een mooi ja, antwoord ja. zou ik zeggen. Ja. Want het is lang geleden in 1980 dat jij goud won ja. in Lake Placid, In de ja. 1500. 38 jaar geleden. Hè? Ja denk je er nog wel eens aan? Ja als er weer de Olympische Spelen zijn. Dan uh, ga je wel eens met je gedachten even weer terug naar uh, Lake ja. Placid. Ja. ja want nu is de sluiting in Pyeongjang aan de gang. En heb je, ja. heb je daar dan die gevoelens bij? Dat je denkt, oh ja, maar zo ging het toen. Ja, zeker. Want uh, ik had de eer ook om uh, de Nederlandse driekleur te mogen dragen. En uh, ja, dan denk je toch wel terug van... Uh, jongens, was het was toch wel een hele eer dat ik dat mocht. Ja, want nu is iedereen wust. Ja. Uh, meest in Nederlandse Olympia ooit, ja, hè? Ja, ja. Ja. Maar voel, voel je je dan ook wel iets bijzonders met zo'n vlag uh, op de sluiting? Nou, ik heb het zeker gevoeld, omdat wij toen we met die hulde gingen op podium stonden... toen hadden we niet onze mooie drie kleuren. En uh, zeker als je daar het uh, stadion dan weer binnenkomt. Ja. en je hebt de Nederlandse vlag in de handen. ja, dat gaat heel veel door je heen, ja. Annie Borging, welkom op de perstribune. Twitter mee met hashtag de De sluiting uh, die dus aan de gang is van de winterspelen. volgen we aan de hand van verslaggever Gio Lippens. Ajax-Ado natuurlijk nu aan de gang bij 0-0 stand in de Arena. En Ron van Gouwen is er zometeen kwart voor twee. Kassie kijken, waarover Ron? Uh, nou ja, toch ook weer nog, even, nog één keer die Olympische Winterspelen Daarnet hebben we het gehad over de kijkcijfers. Zometeen gaan we het hebben over de poppetjes. Oftewel de tv-poppetjes dan wel, hè? Ah. Oh, de poppetjes. Ja, ik ben benieuwd welke poppen dat allemaal. Ja, ja heel uh, veel oh, dat, ja, Dat, dat zo meteen. Ja, de die Schutten en, uh, enzovoort. Hè. De wennemassen. Goed, nou, we zien er eruit rond. Annie Borking, oud uh, schaatser, 66 ben je inmiddels, mag ik dat zeggen? Ja, ja Ieder je kan je dus iedereen kan iedereen uitrekenen. Iedereen kan het uitrekenen. Ja, want het is al uh, 38 jaar geleden. Ja. Ja. Oh, je was een jonge meid natuurlijk. Uh, nou ja, voor de... toen die tijd zeiden ze: nou ja, ben je op je sterkste met 28 natuurlijk. Nou, dat bleek wel, hè? Ja. ja, ja. Nou. Zeg, uh, wat weet jij nog van die sluitingsceremonie in 1980? Behalve dat je met die vlag de Nederlandse het stadion binnenkwam. Nou, de, wat, ik, uh, wat echt nog heel goed bijstaat is dat wij vrij lang moesten wachten. In de openlucht? Nee, toen, uh, het waren twee ijshockeyhallen uh, naast elkaar: een kleine en een grote. En de sluiting was in de grote hal. En wij moesten heel lang wachten, natuurlijk weer in de kleine... totdat we eindelijk eens een <lacht> keer ook naar binnen moesten. Ja, heb je er een beetje de pest over en denk ik. Ja, nou, maar nu, nu wil ik feest vieren. Uh, nou, ja, je bent ver van huis natuurlijk. En ja. uh, het is die sluiting dan, en je wil gewoon naar huis. Ja, toch hè. En uh, ja. omdat, ja, toen die tijd was er natuurlijk geen familie bij... zoals het nu wel is, en al die feesten... Dus ik wilde toen echt heel graag naar huis. Ja, natuurlijk werd jij de vlaggedrager. Jij was de enige gouden medaillewinnaar. Hoe gaat zoiets? Wie was de chef? Dat was Bram Leeuwenhoek? Bram Leeuwenhoek was chef de keep. Ja, en die komt dan naar je toe? Hoe gaat zoiets? Ja, hij zei gewoon ook van jij mag de Nederlandse vlag dragen. En voel je dan ook wel. Ja, dan voel je toch wel een beetje Ja, echt. Dat was heel fijn. Ja, en zeggen ze er dan nog bij? Mm. Beetje, je, je moet hem wel uh, goed, uh, goed zo houden of let daarop. Nou, er werd me dat heel goed verteld dat ik keurig netjes zo moest lopen. En ik moet zo lopen en dan daar blijven staan en geen gekkigheid uithalen. Nee. Dus ja, je, je wilt dansend eigenlijk naar binnen. Maar omdat je de Nederlandse vlag had, moest ik keurig netjes ja, ja. kloppen, het rondje. Dat was dan... Bram ook natuurlijk ook daar. Dat, dat was gewoon een strenge man die hield van orde, tucht en regels. Hè. Ja, maar dat was ook dat toen niet tijd zo. Hè? Toen dat... was het gewoon ja. zo. En uh, ja. ja, je doet gewoon wat van je gevraagd wordt. Ja, ja. Nou ja, je kan ook gebeld zeggen van uh, ja, ik hang hem lekker... Uh... Nee, nee, nee, nee. Kijk, je hebt wel de Nederlandse drie kleuren in ja. de handen. Ik vind oh. ook, daar moet je eervol mee omgaan. Dat is waar, dat vraagt ook een zekere vorm van deftigheid. Ja, Jij, ja. ja Annie staat in een mooi rijtje met uh, Yvonne van Gennep. Ja. Sven Kramer, uh, Rintje Ritsma natuurlijk, uh, ja, Gerard van, uh, van Velden. Word je daar nu nog aan herinnerd of hebben die nieuwe generaties je weggeblazen? Nee, totaal niet. Het, uh, we hebben pas nog een stuk, uh, zagen we op, uh, op het uh, nieuws, zeg maar. En er werden al die vlaggedragers genoemd, behalve ik stond er niet eens tussen. Dus. Oh. Ik denk dat het merendeel niet eens weet dat ik toen vlaggedraagster was. Nee. Dus dat dat zou de, het verbaasde ja. me toen ook dus dat ik daartussen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik zelf daar ook het minst eigenlijk bij nadenkt. Ja. ja. En, uh, maar ja. Ik had wel en weer een verslaggever en die vroeg me er inderdaad naar. Toen dacht ik, ja, hey, ja, ik was inderdaad eerst. verslaggever. Ja. We gaan even bij Gio kijken hoe het er nu aan toe gaat, Gio. Want er gebeurt natuurlijk van alles. Ja, we hebben net de Olympische hymne gehad. Gezongen door een Koreaans jongetje, Jeon Joon. Oh. En uh, die is pas 11 jaar oud. En uh, die mag dan uh, voor 35.000 man gewoon even dat Koreaanse volkslied zingen. Terwijl dan de Olympische vlag inmiddels gestreken is. En uh, ja, weggedragen wordt. Ten teken dat deze Spelen zo langzamerhand uh, ten einde zijn. We krijgen zo meteen ook uh, de presentatie van Peking. Van uh, de komende Olympische Winterspelen. Dus over vier jaar gaat dat gebeuren. Alweer in Azië. Opmerkelijk hè. We hebben nu Korea natuurlijk met deze Winterspelen. We krijgen Tokio over 2,5 jaar met de Zomerspelen. En dan gaan we gewoon weer ja. naar China voor de Olympische dat is gek, Winterspelen he, TRG, oh. in 2022. Ja, dat is gek inderdaad. Nou ja, ja, voorheen werd er toch een beetje naar de continenten gekeken... en eerlijk verdeeld. Ja, en als je nu kijkt, dan, dan ja. gebeurt dat eigenlijk niet. Terwijl ik nu nee. Thomas Bachta zie. Die staat nu samen met de twee burgemeesters van de steden van Pyeongchang... is dat Yekuk Sim. En voor Peking is dat Chen Jiying Yi die daar naast hem staan. Ja, en dan krijgen we dus die, die formele overdracht eigenlijk. En dus inderdaad die presentatie. Maar het is inderdaad gek dat het gewoon ja. drie keer op hetzelfde de continent is. Uh, maar goed... tegenwoordig is het wel lastiger natuurlijk voor het IOC... Ja. om uh, organiserende steden te vinden. En we weten het allemaal wel. megalomane projecten. Dure, uh, uh, ja, dure spelen. Veel steden kunnen zich dat niet meer permitteren. bevolking staat er vaak ook niet achter. Ja, dat betekent dat ze toch echt wel blij zijn... op het moment dat er een stad is... die het wil gaan organiseren. En nu krijgen we inderdaad die overhandiging van die Olympische vlag... van die burgemeester van Pyeongchang. Hoewel Pyeongchang is eigenlijk toch niet echt een stad... maar is meer de provincie... Via Thomas Bach, de baas van het IOC... die nog steeds kijkt alsof de speler nog moet beginnen. Zo blij is hij. En hij geeft het dan zo meteen over aan die burgemeester van Peking. En dan gaan we zo langzamerhand toe... in de richting van de dove, van de dove, van de vlam. Daar willen we bij zijn, Gio, dus laat het ons weten. Mooi moment, ja. ja nog even het slotminuutje van Ajax-Ado-Richard... 0-0 nog altijd. Daar is een schot van Veldman. Het is kanon, de centrale verdediger die vrij makkelijk kan blokken. Ajax overtuigt niet hoor. In deze eerste helft nog altijd geen goals. Dus kan David die bal binnenhouden. Ja, het publiek vindt natuurlijk van niet. David, de rechtsback gaat richting het strafschopgebied. Maar de voorzet is dan onder de maat. Ajax kan weer overnemen. Misschien in de counter. Maar levert ook weer in. Baltempo ligt ook te laag bij Ajax. Er wordt niet goed gevoetbald. Af en toe is er een kleine opleving. Maar Ajax moet natuurlijk... Natuurlijk gewoon winnen van Aardo Den Haag. Om de druk erop te houden bij PSV. Er liggen misschien wel veel kansen dit weekend. Omdat later vanmiddag de wedstrijd in de Kuip gaat tussen Feyenoord en PSV. Vooralsnog hier vlak voor rust 0-0. Annie Borkink, oud schaatser. Annie, we gaan terug naar die ene wedstrijd. De 1500 meter speler van 1980. <middels> Maar Annie Borkink heeft zeker 20, 25 meter voorsprong opgebouwd. 1100 meter. 1,3529. 29. Goeiedag. 1,35, 29. Dat is 2 tiende seconden langzamer. Dat is onvoorstelbaar. Annie Borkink die zo'n regelmatig seizoen heeft doorgemaakt. Die nog geen enkele keer heeft gefaald. Ook in West-Alice niet. Waar zij op de 1000 meter beslag legt op de vierde plaats. Annie Borkink. Die gaat daar door. Ze stiefelt door. Ze is onbereikbaar voor dat tegenstander. Die uh, nou ja, die nauwelijks weer in de rug kan kijken. Daar komt Annie op de streep af. Zou zijn in slagen een verschrikkelijk koep te verlichten Een koep in het voordeel van Oranje. Dat in de afgelopen dagen zo gekraakt is. Dat wordt het Twee minuten. Hij had Wat zeggen we nou? 2195. 2195 Beide armen op mijn huis. Omhoog. De vuist vuisten gebald. die Borking. Kind, kind, kind. Dit is de gek. Dit is stapel Dit is besjokken. 2195 van Adi Borking. Ja, ik had gewoon de vorm. En uh, nou ja, het was nu ook natuurlijk misschien wel de geluk met de wind. Maar uh, ja, hoe verklaar ik het? Ik, ik ging gewoon makkelijk. En ik voelde het vanmorgen met het inrijden al. Nou, En het kwam in de wedstrijd eens dus een keertje ook goed uit. Ik krijg tranen in je ogen, geloof ik. Ja. Ja. ja, het ontroert je. Ja, he? ja. ja. Nou ja, het is ook een prachtig moment uit je leven, denk ik. Ja, dat was zeker, ja. Ja. En, uh, <coughs> sorry, maar ik heb dit uh, radioverslag van Theo ook nooit gehoord. En als je dat nu weer terug hoort, dan denk je inderdaad... ja, het was wel heel bijzonder. Ja. En Theo doet dat natuurlijk op zijn Theos. Ik ja, ja, kom uit de ja, luisteren. Ja, prachtig, prachtig. prachtig. Ja, ja, ja. En het geluid, Annie, klinkt nog net uh, dat je kunt horen. Het is ver weg als je in Nederland luistert. Dat geeft ook iets extra's. Ja, nee, dat klopt. En uh, kijk, dit vertelt mijn familie mij dan daarna ook en uh, hoe ze het beleefd hebben. En ja, dan denk je van, ja, daarom wilde ik daarna ook weer naar huis, omdat ik uh, toen ik ook via de radiolijn contact had met mijn familie. En die waren daar zo aan het feesten. En uh, ik had op dat moment kon ik niet eens bij mijn kleren, zeg maar. En dan, uh, ja, dan voel je heel klein zo ver van huis af. Ja. ja. Zeg maar, die gouden medaille. Ja. Je hebt een doosje. Ja. Daar zit hij in. Ja. ja. Laat het zien, want de radio is tegenwoordig ook uh, op internet ja. te bekijken. Ja. Dus als je in de richting van de camera, waar mijn vinger nu naar rechts wijst... Als ja. je hem daar houdt, zie je, dat is een ja. gouden medaille. En die zit in een prachtige doos... Ja. Wat staat erop, uh, Annie? Ja, op die doos staat. De... Ja, nou... o, of op de medaille? Ja, ja, op de medaille. Nee, op de medaille staat. Uh, Lick Placid 1980, Speedskating 1500 meter Woman, Annie Borking. Met de naam erbij? Met de naam erin. En dat was toen ook voor het eerst dat uh, de naam. Tijdens de uitreiking stond alles al ingegraveerd. Ja. Kijk aan, dat doen ze ja. heel snel dan. Ja. ja, dat, dat zal. Ja. Ja, ja, ja, nou, ja. Mooi. En nu heb je hem bij je. Ja, deze dagen komt hij natuurlijk weer boven water. Hè. Maar, uh, waar ligt hij doorgaans? Nee, doorgaans ligt hij uh, zeg maar wel in uh, Goed, goed opgeboren. Ja, in een ja. safe. Maar ook meer tegen brandveiligheid. Ja, want, uh, ja, ja. Je weet het maar nooit. Want dit is, dit is, dit is het mooiste wat je op sportgebied is overkomen? Uh, dit is het allermooiste ja. wat ik uh, ooit gepresteerd heb. Ja. Ja. Ja. ja. ja, het was een onverwachte medaille. Want uh, laten we zeggen, je was niet ja. de favoriet. Nee, dat af, was Ria Visser. Nee, Volgens mij. Ja, dat roepen wij allemaal. Of dat wordt geroepen. Maar uh, op die WK in Hama daarvoor hadden we helemaal niks gepresteerd. Was ik de eerste beste Nederlander ja. op de dertiende plaats. En, uh, ja, en <tie> daarna hadden we dus die WK sprint waar Theo het ook over had. Daar werd ik vierde op de duizend meter. En ja, maar we hadden eigenlijk helemaal geen kans. Ria was wel kans hebben voor de drie kilometer. Dat is Dat, waar. dat zeer zeker. Ja. Maar uh, het was eigenlijk dat de concurrenten allemaal niet zo hard reden. Ja. En uh, waar dat dan ligt, weet ik nog steeds niet. Maar... Ze hebben schokken. Ja, gok Ja, nou, je ja. weet wat, wat, wat ik dan noem. Ja. Ja, kijk, al, al die uh, Oostblokdametjes en ah, zo, ah, ja, die, ja. die slikten. Uh, ja, ja. Ja, ik weet ook, uh, nou, 25 uh, jaar later, toen kwam er een boek uit van Ab Krook. Ja. En daarin vertelde hij ook dat er een uh, hele strenge ja. dopingcontrole aangekondigd was. En waarschijnlijk is dat het dan geweest dat wij in één keer twee ja. werden. Nou, ja, eer en, eerlijker kan het niet. Uh, uh, nee, maar ja, dan denk je ook van... Uh, hè. Maar prima, we hebben uh, in ieder geval de medaille. Ja. Zo is het, en, uh, ja. Daar genieten we nog steeds van. En heeft die medaille jou nog andere dingen opgeleverd in het leven? Behalve eeuwig roem in de sportwereld? Uh, nou, het is wel daarna. Kijk, uh, met het solliciteren van je werk. En daarna, na mijn huwelijk met Frans. Uh, hebben wij een eigen zaak opgebouwd: uh, in schaatsen en in Schies. En dat heeft wel meegeholpen dat, uh, dat ik een naamsbekendheid was. Ja, en heb je die zaak nog? Uh, de zaken met schaatsen hebben we nog steeds. Uh, ja. De skis willen we afbouwen, want uh, een keer moet je ook niet stoppen... je kan niet door tot je honderd zeg ik dan. Nee, maar je, maar je hoopt wel nu nog op hm. een lekkere, strenge winter, Ja, he? nou ja, ja, dit komt wel uh, goed van pas, ja. Ja, ja. Want, want ben je de schaatsen nu al aan het uh, slijpen voor, uh, de, voor de klanten? Ja, ja, het liep meteen al. Zo gauw als de vorst aangekondigd wordt, dan, uh, dan hebben we het Ach, ontzettend druk, ja. Dan ga je goede ja. zaken doen. Dan gaan we goede nou, zaken dat, doen. Dat, dat is mooi, nog even, even pieken ja. uh, in, in, in de winkel. Uh, je bent teruggewezen naar Lake Placid he, met ja. andere tijden. Dat ja. was natuurlijk ook weer een prachtig weerzien, neem ik aan. Met dat, uh, dat kleine dorpje daar in de, net boven, waar is het bij New York? Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Uh, ik vond het heel bijzonder dat ik terug mocht. En alleen al de manier uh, of de plek toen ik naar die ijsbaan weer terugliep. Uh, het was net of ik gewoon uh, 35 jaar terug in de tijd kwam. Ja, voel je dat? Ik voelde dat gewoon helemaal die baan eh, en die school die er nog achter stond... Ja. en ook waar het uh, grote schorenbord hing... Het is gewoon net of je weer thuis komt. Ja, het lag in het hartje van het dorp. Hè? Ja, het... midden in het ja, dorp. Ja. Ik herinner me dat ik ja. toen met de NOS in een hotel zat. Wij konden het lopen naar, ja. na, naar de ja. schaatsbaan. En naar de ijshockeyhand natuurlijk. En die, alles stond er dan nog. En ja. uh, die ijsbaan ook alleen. Die ijsbaan is nu niet zoveel in gebruik alleen nee. als de natuurreis is. Maar ze hebben het toch voor... Uh... Voor mij toen uh, even een baantje neergelegd... Oh, ja, maar waar ik toch leuk. mijn rondjes ja. weer kon rijden. Ja, wat ja. het was een heel lief baantje, hè? Het lag daar zo een beetje aan de zijkant... Ja. Met, met mooie lampjes erboven. Ja, en lekker iets lager. Ja. En uh, ja, het, het was gewoon een prachtig baantje daar. Ja. Want jouw ja. tijd, 2010, Ja. ja. Nou, ja, daar kun je niet meer mee thuiskomen nu natuurlijk. Het zijn andere tijden, uh, Annie. De klap schaatsen overdekt. Uh, je kan het absoluut niet meer nee. met elkaar vergelijken. En uh, ik vind ook niet dat, dat, uh, dat kan niet. Dat moet je, je dat ook moet niet doen. Dat nee, moet je niet doen. Niet. Uh, het schaatsen momenteel is zo professioneel. Dat je, uh, en wij waren echt amateurtjes. Dus uh, nee, ik vind het. Het uh, is mooi. hè? Ja. Het is mooi. En uh, ik heb er van mijn tijd genoten. Ik deed het voor, uh, voor de eer, zeg maar nog. Of tegenwoordig dat nog zo erg is, als net als wij, dat weet ik niet. Nou ja, er zal nu wel een zakje geld bij komen. Ja, nu leeft en... een uh, gouden medaille behoorlijk wat ja, op. Ja, ja, die ja. Kun je, uh, goud kun je verzilveren. Ja. Maar uh, ondertussen, uh, je vertelde net, ja, het heeft mij in maatschappelijk leven ja. toch uh, met ja, maar... de winkel vooruit geholpen. Ja. Ook dat, maar ik zeg ook, uh, mijn hele sportcarrière uh, met ups en downs, zeg maar. Uh, dat neem je je hele leven verder mee. Ik vind ja. het gewoon, je ontwikkelt je uh, toch op een hele andere manier. Uh, je hebt dingen geleerd uh, die je op school gewoon niet kan leren. En ik moet wel zeggen, uh, het heeft mij wel een, uh, een behoorlijke stevige plek... ook in de maatschappij gegeven. Ja. Wat leuk en wat mooi om te horen. Annie, wij vragen onze gasten altijd een historisch sportfragment uh, te kiezen. Uh, en we blijven in Olympische sferen. Ja. Terug naar 1964 naar de Spelen van Innsbruck. In de stad Innsbruck deed Schaukje Dijkstra wat zij zelf hoopte... en wat heel Nederland van haar verwachtte. Zij behaalde de Olympische titel. In het perfecte puur liet Schaukje haar hele arsenaal van sprongen zien... aan een enthousiast publiek van 11.000 mensen... onder wie de koningin, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Margriet. Een kleine hapering bij een dubbele luts... bracht Sjoukje niet uit haar evenwicht. De Dijkstra, die van de jury de hoogste cijfers kreeg... mocht onder koninklijk applaus. En terwijl de Nederlandse driekleur aan de middenmast werd gehesen... plaatsnemen op de hoogste treden van het erepodium. Waarom wil je Schaukie laten horen? Um, omdat ik uh, toen nog een jong meisje was, van 13. En uh, ik heb het live gezien toen. En uh, het heeft me toen zo verbaasd... dat een Nederlandse uh, zo hoog kon springen. En... Uh, ook Sjoukje had een paar flinke benen onder de. En dan zeg ik van ja, dat vond ik zo mooi toen ik dat zag. Ja, ja. ja Sjoukje was een grootheid natuurlijk. Sjoukje was echt een grootheid. En uh, dat ze daar goud haalde, dat vond ik zo mooi. Ja, mijn ja. vrouw zegt altijd zin... dat ze, uh, ze had willen schaatsen als Sjoukje. Ja, en ja. willen springen met dubbele ja. lutsen en ja, axels. Prachtig, prachtig, prachtig, ja. Prachtig, ja. ja. Uh, dus Sjoukje, heb je nooit zelf kunstrij aspiraties gehad? Uh, nee, Nee, niet echt kunstrijden. Nee? nee, dat zat niet in me. Maar ik mocht wel graag ook op mijn oren... een paar uh, lekkere rondjes draaien. En achterwaarts, zoals die kunstschaatsers ook deden. En ik heb het ook één keer uitgeprobeerd. Maar uh, <laughs> nee? Nee, het was niet... Echt, echt in de lucht hangen? En nee, dan... nee, ik, nee, zo ver kwam ik niet. Oh. Ik heb alleen op die dingen gestaan. En uh, ik miste mijn lange ijzers toen. Oh, en toen zei aan. ik, laat mij maar op mijn ja. lange ijzers. Maar was jij wel een, een, een geboren schaats, mevrouw? Ik was echt een geboren schaats. Mevrouw. Waar zit hem dat in? Uh, ik... Ik heb het gewoon meegekregen van mijn ouders. Mijn moeder die schaatste heel lang nog. En mijn vader kon het ook heel goed. En we hadden de natuurreisbaan natuurlijk ook 500 meter van huis. En uh, het was altijd schaatsen als het ijs lag. Ja, ja maar, maar wanneer nee. ontdekte je dat je, dat, dat, dat je beter was dan anderen? Nou, het ging eigenlijk heel gek. Want uh, ik wilde altijd schaatsen. Want ik was als kind soms uh, er al mee bezig. En dan wilde ik... Uh, nee. Toen al schaatsen en dan dikke uh, plankjes onder mijn voeten... om te kunnen schaatsen. ik ja, ja, zit me nu te verplaatsen, want je komt uit Twente, Eibergen... Ik kom uit Eibergen is de Achterhoek. Ja, oh ja, oh ja dat is de Achterhoek, de achterhoek. Sorry. sorry. Ja, dat ja, ja, uit. Nou, het ligt wel gevoelig natuurlijk. Ja, Gelderland, of, Gelderland uh, of Rijssel. Ja, daarom. Nou ja. maar, uh, maar ik zit te zoeken waar, waar schaats je dan? Ja, behalve misschien... Nee, op natuurreis. Zo, over, ja, op natuurreis. Op de Ballensput. De ballensput was mijn uh, thuisavond, oh, zeg maar. Oh, ja. de zomer zwommen we er en in de winter uh, schaatsen Scha we er. Oh, zo, ja. Maar ik zag een advertentie van de schaatsclub neer de Eibergen... en uh, toen dacht ik, hé, hey, nou wil ik schaatsen. Van <coughs> andere sporten uh, was het alleen voor mij... Uh, ik was aan het handballen en ik reed paard... en ik, uh, ik deed eigenlijk ook alles. Maar uh, ik wilde schaatsen en toen was ik heel lang eerste meisje. Dus maar, uh, ja... Zonder dat ik het wist, ik met vijftien uh, met begon ik dus echt te trainen. Ja. Maar ik hield helemaal niet van hardlopen, dus uh, ik deed nooit zoveel zomers. Alleen werk, werken op de boerderij, dat deden we allemaal wel. Nou, dat is ook topsport. En dat was echt topsport. Maar dat, en zo ben ik eigenlijk heel snel in de regio Oost bij Deventer terechtgekomen... 18, toen uh, op Nederlands seniorenkampioenschap werd ik achtste. En dat hield in dat ik daarna uh, in de kernploeg zat. Ja, ja, dat had je toen nog natuurlijk. Ja, de kernploeg. Ja, ja, ja. ja. ja daar moest, ja. moest je echt voor worden, voor worden uitgekozen. Hè. Ja, daar werd je voor uitgekozen. Ja. Ja. En dat ging dan meestal uh, op een Nederlands kampioenschap. Daar selecteerde je, je daarvoor. Annie, Annie uh, Borkink, Olympisch kampioen, de 1500 meter van Lake Placid. Wij hebben uh, post voor je. Post voor de Pestribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Annie, in 1976 uh, hadden we de dames kernploeg en daar was jij lid van. En ik heb jou leren kennen als iemand die heel gedreven was, die precies wist wat ze deed... maar gelijktijdig ook, buiten de ijsbaan was je toch wel een heel sociaal iemand. En dat vond ik toch heel belangrijk. We hebben die vier jaar best wel veel meegemaakt. En wat het toch wel voor mij heel elke keer weer naar voren komt... was het moment dat wij reden bij de sprintermeeting in Berlijn. We hadden altijd twee wedstrijden. Sprintermeeting in Berlijn en de wedstrijd in Oost-Berlijn. En jij kreeg problemen met de blinde darm. En wij moesten naar Oost-Berlijn toe. En we moesten op maandagmorgen weg. Want het betekent dat anders de, de visa zou verlopen. Nou, uiteindelijk hebben we met veel moeite heb ik voor elkaar gekregen dat ik een transitvisa kreeg. En kon ik elke avond naar jou toe in het ziekenhuis. En dat vond ik wel belangrijk, ook belangrijk voor jou, want het was zeker geen gezellig ziekenhuis. Zo is het gegaan en uiteindelijk zijn we in uh, Salt Lake City terechtgekomen. Ja, en daar was het goud en dat was super. Maar wat ik eigenlijk nog het meest super daarvan vind is dat, Annie, toen dat jij gewoon gebleven bent wie je, wie je was. No nonsens. En ik zou zeggen, Annie, ga zo door. De Groetjes van ap. De Groetjes van Ab, ja. ja. ja. Ja, klopt. Ja, dat was uh, in West-Berlijn. Dat ziekenhuis, ja. Je krijgt ja. last van je blinde darmen. En dan moet je naar Oost-Berlijn, naar een DDR-ziekenhuis? Nee, ik, uh, ik ben in West-Berlijn gebleven. Hmm. En, en je en, een wedstrijd in Oost-Berlijn? En Sorry. de wedstrijd ja. in Oost-Berlijn ben ik dus niet meegegaan... Nee. En, uh, het enige trauma die ik van het ziekenhuis heb overgehouden, is dat ik iedere twee minuten de ziekenwagen hoorde. En uh, dat he heeft me heel lang achtervolgd. Maar inderdaad, dat op uh, iedere avond kwam van daaruit. Ja, dat was echt een steun voor mij. Ja, ja, ja Want App ja. is de voormalige coach uh, bij het Schaatsen. Um. Wat is zijn grote belang geweest voor jou? Uh, omdat Ab uh, mij... Uh, hij ging zo met me om zoals ik het graag had. Ik trainde heel graag altijd in de, in de regio selectie met allemaal jongens. En Ab die begreep dat. En uh, hij liet me niet iedere keer uh, naar Heerenveen komen. En Ab kwam gewoon naar Deventer toe. En uh, hij heeft me gewoon geaccepteerd zoals ik was. En uh, ik weet dat ik de jaren daarvoor kreeg ik de stempel van de, de, moeilijke, de moeilijke tante. Maar in wezen was ik helemaal Waar, niet Waarom zo... kreeg je dat stempel? Nou, omdat ik overal dwars lag, zeiden ze toen. Maar ja, en wat was, wat, was, wat was dan dwars liggen? Wat was het probleem? Het probleem was gewoon dat ik niet eens was met de manier zoals sommige dingen gedaan werden. En ja, je moest als meisje, als je in de kernploeg komt... moet je gewoon doen wat er gezegd werd. En uh, ja, ik was het niet overal mee eens. En dat zei je? en Ja, tuurlijk. Ik kom uit de ook. En uh, we nemen dan... Uh, eh, ge geen van, blad. Nee. Van ons hart maken we geen moordkuil. En ja, dat kwam niet altijd even prettig over. En ja, zodoende was ik in die eerste vier jaar natuurlijk ook al eens geschost... mocht ik niet meer mee naar Almata... Toen zei ik, ja, ik hoef ook helemaal niet meer mee. En vandaar ook dat we in 1976 hebben we ons uh, voorbereid ook na, uh, naast de kernploeg. Dus, uh, en toen reed ik me wel weer in de kernploeg. In Madonna di Campiglio bij Abkrook. En uh, Ab zei ook eer, eerlijk toen, uh, als je beter bent dan de anderen, dan neem ik je gewoon in de ploeg op. Nou, en ik heb inderdaad, ik heb vier prachtige jaren bij Apple ja. gehad. Je klinkt nu als een, uh, een rebelse topsporter. Ja. Maar, maar hij zegt ook, je bent een sociaal iemand. Ik ben ook sociaal. En, uh, maar ja, die stempel die kreeg ik toen. Ja. En, uh, en ik vond het ook altijd zeer onterecht. En later werd het ook wel lekker rechtgezet. Mm -hmm. Dat ik uh, gewoon de vrolijke tante ben. En ik ben gewoon heel sociaal. Ja. Want ik kan genieten van... Toen Ria Zilver had, daar was ik al zo blij om... dat ik niet eens aan mezelf gedacht had. Omdat ik gewoon... Ik gunde het iedereen. Ja, maar gunnen ze het jou? Uh, ik denk het wel. Uh, ja, uiteindelijk wel, hè? Uh, maar ja, nou ja, er ik, lijkt ik, altijd ik heb... alsof daar een soort uh, rivaliteit nog tussen ja, zat. Ja, maar ik denk het niet. Ik denk gewoon, kijk, uh, ik had het geluk dat ik naar Ria mocht rijden... en uh, of starten, dus... Ja, en ik was op dat moment net even wat beter. Ja. Kijk, en uh, ja... Alhoewel, uh, ik gun het iedereen, dus... Uh, maar ik had daarvoor... jezelf toch het meest, mag ik hopen. Ja, maar daar was ik nooit mee bezig. Nee. Ik was niet, meer, Zoals je het nu hoort, kijk, we gaan alleen maar voor goud, wat er nu gezegd. Ja, maar zo simpel ligt het niet. En dat was voor mij toen helemaal niet aan de orde. En uh, wij wisten gewoon van... Ik wist mijn plek. Als ik een plek bij de eerste acht zou rijden op die 1500... dan was mijn Olympische Spelen gewoon geslaagd. Ja. Maar ja, kijk, uh, ik reed tegen Averina. en die race die zit nog zo in mijn hoofd. Echt waar? Kun je die nu, nu nog uh, terugzien? Die, die, die, die film die staat zo op mijn harde schijf. Dat, die gaat er volgens mij nooit meer want af. Want waar begint die film dan? Die film die begon op de eerste wissel, want ik startte buiten. En na 300 meter mocht ik dus naar binnen. En ik reed zo op Averina aan en ik ging die binnenbocht door. En ik heb er niet meer gezien, als, je zou haast zeggen, onder de douche. Maar... Uh, dat was voor mij iets dat ik denk van, dit kan gewoon niet. En, uh, en toen, wat Theo Komen ook zei... die twee tiende die ik onder de tijd lag van uh, uh, Ria... dat app me dat aangaf. Nou, dat weet ik zo goed dat ik dacht van... hier ga ik nog even wat aanzetten. En ja, je komt boven die finish. En toen dacht ik van, hé, wat ziek ik staan. Ik zie één tijd alleen maar doordraaien en één tijd stil. Ik denk, nou, die klok is kapot. Toen ik twee keer knipperde met mijn ogen... En, dat ik zag dat die tijd achter mijn naam stond ja ja, ja. ja dat is zo bizar en die, en die van, film die gaat dus al 38 jaar mee die, je? die blijft gewoon die, met die me die blijft, blijft op het netvries ja die Wat blijft mooi. op mijn netvries ja. ja ja je hebt ook nog een lcd tocht gereden ja in ja, 85 rond deze tijd ja in 85 was 28 februari volgens mij en uh, ik, ik heb hem gereden, ik, ben, ik was nee, geen... Nee, ik denk dat hij op 22 was. Was die op de 22? Ja, hij ja, had er dingen. een op 22 en een uh, rond 26, ja, 86. Okay. Maar, okay. maakt niet uit, Annie. Maakt niet uit, ik dat ben ook met is. de da datums in de knoei. En, uh, maar die, ik was geen lid, maar uh, ik had het zwaarder en die wilde graag die wedstrijd rijden. Maar hij mocht die wedstrijd niet rijden. Ik zei, nou, jij niet rijdt, dan wil ik je kaart wel. Dat mocht toen nog. Dus ik heb in uh, 85 die steden toch geschaat... Ja. En bijna de hele tocht met Atje samen. Atje Keulen? Ja, met Atje Keulen. Nou ja, dat ja, was ook me. een grootheid. Ja, dit was eigenlijk was... net voor jou, het uh, ja, was een paar jaar voor ja, jou uit was, natuurlijk. Dat was een paar jaar. Ik heb nog twee jaar met Atje getraind. Oh, want Atje ja, was ja. echt de wereldkampioen rond 1972. Hè? Dat is haar grote uh, ja, glorietijd. Ja, maar daarna kwam ik dus en toen heeft ja. Atje nog twee jaar meegedaan. En uh, hm. Atje heeft niet meer de Olympische Spelen van 1976 meegemaakt. Nee, nee, nee. Kijk. Ze... En ik zit nu even uh, te denken: heb je nog. Ja, Artje is overleden. Maar ja. heb je nog wel contacten in die schaatswereld? Met uh, de, de mensen van toen of de mensen van nu? Ja, met de wereld van toen uh, heel veel. Want we hebben nog wel eens Reunies natuurlijk. En uh, daar ben ik ook echt fan van, want dat vind ik wel leuk. Uh, nee, maar Saaitje kom ik en. van de Lende. Saaitje van de Lenden, Sepi Tegla, Ach, Sophie ja. Westerbroek. Ja, die komen in Steenbrugge. En Ineke Kooijman. En, uh, ja, en, en Margriet Pompen. Ja, dus die kom je weer tegen op de ijsbaan. Ook bij de meeste omdat hun kinderen dus schaatsen nu. Ja. Maar zoals zei je van ellende, ja, dan uh, en je tegen ook Dat is gewoon geweldig. Nou ja, dat zijn ja. allemaal grote, grote namen uit het, uit het uh, verleden. En praat ja. je dan uh, vooral nog van wat hebben we het leuk of wat hebben we het goed uh, gehad? Of wat ging er nou, mis? ja, en ook wel over nu natuurlijk. Kijk, en ook die categorie net, net voor me natuurlijk. Zoals met uh, Stien Keizer en... Uh, Carrie is en zo. Gijzen, ja, ja, die ja, had zilver. Ja, ja. Ja. En Hans Schut natuurlijk. Ach. Ja. Hans Schut won de drie, <kwijnt> ja, drie kilometer. Ja, die won de drie kilometer. Dat is de ja. tijd van Sjoukje weer, denk ik. Ja, ja. Wat ja, ja, ja. Ja. gaat hier gebeuren? Ah, dit want, is Geo Lippens. Zitten, wat wat ja. gaat er gebeuren, Gio? We zitten in de speech van Thomas Bach. En uh, die gaat zo meteen afsluiten. Ja. En die gaat aan de spelen voor uh, gesloten ja. verklaren. Nee. En dan zijn we echt aan het einde gekomen van deze spelen. Dus laten we even zijn laatste woorden maar eens even meeluisteren. Ja, ja. Ja. Honjin E, Kamsamida. Bedankt voor de Koreanen in het Koreaanse. Kamsamida, dat woord hebben we hier het. ook geleerd de afgelopen ja. dagen. To our gracious hosts, the people of Korea, I say Kamsamida. Ah, Kamsamida. En ja, dan wordt hij zo meteen vergezeld door een aantal uh, topatleten. Hier Athletes onder andere Martin van der Vaude en de Drie keer goud gepakt op deze Spelen. Lizzie komt er ook bij. Nou like Kodaira, die kennen natuurlijk ook nog. Die won uh, de 500 meter bij de vrouwen. Noka die komen nu naast ons staan. Dat is een mooi gezicht. We Rien zien ook uh, Pita uh, Tofa uh, uh, Tofua. Dat is de man uh, die daar met ontbloot bovenlijf helemaal ingevet staat. Deikam. Van een van de Polynesische eilanden. To je moet het maar durven met deze kou. Want het is ongelooflijk koud. Hij staat er in een soort rieten rokje. En dan met dat de bovenlijf. Our gratitude with the en hij gaat nog even Korean de dankjewels uitspreken. In de richting dus van iedereen. We have en dan gaat hij zo so meteen zeggen dat de spelen echt worden versloten. worden. Hij loopt nu langs die atleten. Geeft ze allemaal even een klein tikje. Op de schouder. En dan wordt er nog. Foto gemaakt. Een soort mega selfie. Met die bekende sporters. Die grote sporters. Grote namen dus ook van de sport van hier. Bijzondere sporters. Die er op deze Spelen hebben opgetreden. En natuurlijk in het midden. Thomas Bach. De president. En daarnaast staat ook nog de organisator die zojuist ook een toespraak heeft gehouden. Dat was wel een toespraak met een beetje politieke lading. Want die zei ik hoop dat deze Spelen hebben bijgedragen tot vrede op dit uh, schiereiland. Het Koreaanse schiereiland. Met die vereniging van Noord- en Zuid-Korea in ieder geval in de sport. And now it is my obligation to declare the Olympic Winter Games PyeongChang 2018 closed. In accordance with tradition, I call upon the youth of the world to assemble four years from now in Beijing, People's Republic of China, to celebrate with us all the 24 Olympische Olympic Winter Games. Dank you en bye-bye Korea. Ja, dat was hem dan, de speech van Thomas Bach. Daar Voor die vlam nog, voor die soort, dat, ja, soort van ski -helling in de richting van de vlam. Dan gaat het licht in het stadion uit... meteen gaan gebeuren, het doven van de vlam. Stilte in het stadion. We krijgen toch nog eerst een ceremonieel optreden hier. En dit is wel traditioneel Koreaans wat we nu krijgen. Yo, we komen zo weer bij, hoor. Als, Lijkt me heel verstandig, hè? Als, als, als, als dit hele het zo niet ja, helemaal weten nee, nee, dit, dit, dit uh, kruisgevecht, dat uh, laten we even voor wat het is. We horen wel als de vlam uh, uitgaat. Richard van der Maan, de tweede helft bij jou begonnen. Vlam aan. Ja, Vlam aan. Hier is nog niet uh, sprake van close. We gaan nog even door in de tweede helft. Het is 0-0, 54ste minuut. Ajax uh, overtuigd niet tot nu toe in deze wedstrijd. Er was uh, zojuist een uh, hele aardige kans. Dat wel voor Frenkie de Jong. Eigenlijk de eerste uitgespeelde kans voor Ajax. En dat in 54 minuten. Dat is natuurlijk veel te magertjes tegen Ado Den Haag. Goeie bal van Sieg Scherp. De Jong kwam uh, achter de rug van uh, twee Ado-verdedigers vandaan. En uh, kopte de bal net naast. Het doel van uh, Swinkels. Ado dat één keer gewisseld heeft. Trevor David naar de kant gegaan. Elson Hooy. Veel snelheid is zijn vervanger aan de rechterkant. Ja, wat heeft Ajax uh, laten zien tot nu toe in deze wedstrijd? Het is gewoon uh, bar weinig. Wat uh, schoten van afstand. Maar dus uh, nog geen echte uitgespeelde kansen. Alleen uh, die kopbal van uh, Frenkie de Jong zojuist. Nu een voorzet van Ado. Vanaf de rechterkantbal wordt opgevangen door uh, Danny Bakker. Dan uh, in het strafschopgebied. Kan uh, Valkenburg misschien iets ondernemen? paast de bal naar uh, Hooy. Hooy dan. Nog verder naar de rechterkant, maar Taliavico zit ertussen. En Taliavico, de Argentijn, paast dan naar Neres. Maar Beugelsdijk, die er altijd hard in komt, zeker in dit soort wedstrijden, geeft dan even een flinke beuk. Zo is er een vrije trap voor Ajax aan de linkerkant van het veld. Maar er ligt een bepaalde matheid over de ploeg van Erik ten Hag. Het is allemaal flats aan de kant van Ajax. Het swingt absoluut niet. En dat in dit weekend, terwijl Feyenoord straks dus tegen koploper PSV speelt. En het verschil slechts vijf punten is tussen Ajax en PSV. Maar Ajax kan dus weinig uitrichten in de eigen arena. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. Het is 0-0 bij Ajax tegen ADO. Klasse kijken met Ron Vergouwen. Ron, je ja, ja, kondigde eerder aan. Het ging over de, de duo's, de praatduo's, de babbelduo's. Ja, ja, ja want uh, behalve de spelen zelf. Uh, uh, nou ja, ja. werd er ruim ingezet op uh, allerlei talkshows en uh, presentatieduo's. Het waren een beetje de Olympische Zep-spelen voor mij. Want ja, de NOS zond wel heel veel uit. maar ja, als je bepaalde dingen dan live wilde zien. dan moest je toch even naar Eurosport. die het ook uitzond. Maar ja, die hadden om de, de havenklap weer één minuutje reclame. Dat is net te lang om te blijven hangen, maar ook weer net te kort... om even koffie te gaan zetten in de keuken. Dus je zept je een ongeluk. Um, nou, veel mensen die wisten ook niet hoe het zat met die rechten. Dus op sociale media wordt ook steen en been geklaagd... over de onvindbaarheid van sommige sporten. Uh, maar de babbelspelen, de Olympische babbelspelen... zo heb ik het maar even genoemd. Um, we beginnen even bij het bekendste programma Studio Sportwinter. Uh, Henry Schut, hè, en uh, sidekick Erben Wennemars presenteerde dat... Duo kreeg wel wat kritiek. Uh, ik vond ze inhoudelijk best goed. Maar sprankelend, ja, ja nou, dat was het toch niet echt. De vraag is ook of de NOS dat voor ogen had. Um, allereerst Erben Weddemars. Uh, ik vond hem af en toe een beetje een stoorzender. Maar hij bewees ook wel zijn meerwaarde. Bijvoorbeeld dit fragment toen Henry Schut, uh, um, gouden plakwinnaar Jorien de Mors... met een ja, Bert Mouderink-achtige aanpak, wat emoties ontlokt. Ja, het is gewoon altijd heel bijzonder als het... Uh... Ja, als het wel weer heel goed gaat en het lukt, ik heb natuurlijk niet uh, de meest stabiele carrière. Ik dacht zelfs nog tijdens de race op het laatste rechte stuk, pap, kom help me. Ja. ja. Oh mooi. Zullen we even kijken gewoon. Ja Eben neem er even mee naar deze ja. echt fantastische race. Wat zeg je dan? Het was gewoon de perfecte race. Ja. Ja. Nou ja, haar vader was overleden. Precies, precies. Ja, dus, nou, toen uh, bewees Erwin echt zijn meerwaarde. Hij ging naast haar zitten. Hij troostte haar, dus dat was echt mooi om te zien. Ja, het was wel een beetje een goedkop-bedkop-duoconstructie, kun je zeggen. Want de volgende dag haalde Erwin weer de angel uit... Uh, ja, de journalistieke doorvraagmentaliteit van, uh, van Henry. Uh, als uh, hij Jorrit Bergsma, na zijn overwinning... vraagt naar die matchfixing-affaire van Adema... en het feit dat hij altijd in de schaduw moet staan... van zijn grote concurrent Sven Kramer zeg maar het licht van wat er allemaal gebeurd is de afgelopen jaren bij, uh, bij de 10 kilometer. Het moet voor jou heel raar zijn dat jij bent de regerend olympisch kampioen... en het gaat al acht jaar over Sven Kramer. Ja, ook heel logisch ja. natuurlijk. Dat, uh... nou, volgens mij moeten we toch een gewoon over Jorrit Bergsmaar ja, gaan ja, ja. dat nu, ja. Ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Dat nu. ja, en toen was het weer gezellig in de studio. Ja, ik vond het een aardig duo, maar uiteindelijk, Govert, denk ik toch... dat ik liever in deze talkshow dat andere NOS-duo had gezien van uh, Pyeongchang vandaag. Herman van der Zand en Bert, Bart Veldkamp. Heb je die ook gezien? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, zeker. Nou, die waren met z'n twee een stuk sprankelender. Onder kolde humor ja. is misschien wel een goede samenvatting van dit duo. Uh, in ieder geval, bij de NOS werd er meer gepraat dan ooit. Ja, ook natuurlijk. De NOS die mocht niet alles live laten zien. Dus dan ga je er ook wat meer over praten. Zullen we dan ook even concurrent Eurosport nog behandelen? Ja, want ja, die hadden heel veel. Die kracht, hadden heel veel. En ja, zij hadden ook een duo in het programma Winterspelen vandaag. Dat werd gepresenteerd door Neil Petersen, bekend van de internet sporttalkshow FC Afkikken. En zijn sidekick, dat was oud biatleet Herbert Kool. Of Herbert Kool, kun je in, deze band denk je Kool beter in, in de, de Wintermacht. Ja, precies. Ja. En Nicoleen Sauerbreij, die was de vaste verslaggever. Korte impressie. De avond is gevallen in Zuid-Korea. Dag 13 van de Olympische Spelen in Pyeongchang. En afloop stond onze eigen Nicoline met Suzanne Schulting. Oh, geweldig. Mm. Ik heb geen woorden. Dit is echt... Echt bizar. Tijdens deze, deze spelen zijn wij heel erg verliefd geworden... op het curlingspel, toch, Herbert? Absoluut. Het komt al bijna in de buurt bij het biathlon bij jou, toch? Ik heb een klein rijtje bij jullie onder de kruk zitten. Ja. ja met al dat gemut ja, over mijn muts... Nou, dan wil ik ook dat jullie meedoen met mij. Mam, mam, mam. wat is dit nou? We <lacht> proberen een serieuze sportszender te zijn, Het klinkt echt uit het zijn, hart, Nikolien. echt waar. Ja, Nicolien had een, een roze muts gekocht voor de beide heren. Het was uh, overigens een van de weinig sprankelende momenten, moet ik zeggen. Uh, Neil, Herbert en Nicolien zijn frisse gezichten... Uh, ja. En Nicolien ja, deed het natuurlijk op de eigen manier. Hè. Ze, ze kuste, uh, je hoorde net uh, Suzanne Schulting... bij het behalen van haar prestatie. Ja, dat zie je, dat zie je de mensen van de NOS toch niet zo heel nee, snel Maar dat doen. is hun taak ook. Nee, ze mogen schaatsen zonder elkaar doen, schaatsen zonder elkaar. Maar dat gaat toch. Bert Maaldering gaat toch niet Sven uh, nee, maar, maar daarom. Of, uh, wat wat dat betreft heeft Nicolien wel haar meerwaarde daar ook weer uh, bewezen. Dat ja. is wel zo, ik vond Neil en Herbert... Ze deden het ja, aardig, maar het was wel een beetje NOS-je spelen, vond ja. ik. Ja. En uh, ja, die, die, op die manier heb je toch twee dezelfde programma's. Goed, andere programma's, wat doen die aan de Spelen? De, ja, de Wereld Draait Door natuurlijk. De Wereld Draait Door natuurlijk, want ja, de andere late talkshows... dat was dan te laat, dan had je al zes keer alles gezien. Ja. Maar De Wereld Draait maar... Door deed het hartstikke goed. Uh, daar schoven Erik Dijkstra en Frank Evenblij aan... voor uh, ludieke sportanekdotes en ook ja, vooral Mart Smeets, die zat er. Hij wist de kijker elke dag mee te voeren in uh, live commentaar... onder de sportbeelden ja. van die dag... Tenminste, ja, die paar beelden die Eurosport ook wilde geven aan dat programma. Mart, ben je klaar voor de samenvatting van de dag? Ja, dat zal een hele korte zijn, want er waren zoveel goede ritten... en we hebben maar beschikking over iets meer dan één minuutje, denk ja, ik. Dus een kleine twee per ja, dag, ja. ja u, ben je klaar? Ja, u gaat moet het hiermee die... doen. Klaar voor de start? Af, 500 meter. Zilver gaat naar Cha Min Ki en ting -Yong Gao is de man die brons verdient. Maar dan kijken we naar deze man. Jan Smekens wist hoe het was om een medaille hier te winnen. Hij wist dat hij... Ja, dat vond ik wel, vond ik wel goed hoor. Ik ben eerlijk gezegd nooit een hele grote Mart-fan geweest, maar hier nu eigenlijk op zijn oude dag, kun je zeggen... Hij is briljant. Hij was fantastisch. Ja. Ik vind Mart eigenlijk, moet ik zeggen... in de rol van die vaste tafelgast, ja. of als gast... vind ik hem nog beter en nog leuker... en vind ik het echt een, een leuke, leuke, leuke man geworden... die de positie van, van keer eigenlijk helemaal niet nodig heeft... om uh, een fantastische van het beeld te spatten. zo'n goede verslag. Even. Fantastisch, ja. Dus het, het, het oude, vertrouwde gevoel van de spelers zat wat dit betreft bij de wereld draait door. Mooi. Nou, nog een tv-momentje van de week... Ja, dan blijf ik toch ook weer even bij die Olympische Winterspelen. Er is al veel over gezegd, maar kan er niet omheen. Die tenenkrommende ja, entourage, kun je zeggen... die er in het Holland House was voor een ja, terecht zure Sven Kramer. Hey, ik vraag me dan af, als het begin van de Spelen... Waar, waar is die gouden medaille? Gooi je die uh, in de laadje of uh, krijgt die nog een mooi plekje in het appartement? Jongens, ik kan ook gewoon weggaan, hoor. Ik ben hier ook voor jullie. Dus... Jongens, luister even heel goed naar Sven Kramer. Beetje een ja. ja. Het was in jouw tijd. Dank je, Ron. Uh, dan, voor wie het gemist heeft. Uh, Twitter-account. De perstibune. Dat was nog niet zo'n Holland House. Nee, nee, uh, nee. Nee, uh, dit is Holland Heinekenhuis noemen we dit. We hadden wel een Hollandhuis Ja. En daar had de uh, NOC had die afgehuurd. En dat was ook dicht bij het Olympisch dorp. Daar konden wij dus uh, eigenlijk tot onszelf komen. En uh, dat was voor ons wel heel bizar. Ja. Want ja... Wat voor ontspanning hadden we daar? Verder niks, dus alleen uh, het NRC had voor ons daar allemaal videoband van André van Duin... <laughs> En uh, dat was ons dat vermaak was het, ja. en ik vond het geweldig. Maar, uh, ja, ja. En daar konden we ook ons uh, borreltje krijgen. Want maar jullie je... zaten ook in een soort gevangenis, hè? althans uh, dat nee. dorp werd later gevangenis. Het is een uh, zwaar bewaakte ja. gevangenis, ja. ja. ja, ja Kleine ja. kamertjes. Kleine cellen met uh, hele ja. dikke deuren. Ja. Maar uh, ja, ach, het ja. maakt niet uit waar je, waar je slaapt. Nou ja, je moet je goed voorbereiden. Je moet goed Jawel, de maar het is wel ja. rustig op je kamer. Dat is Kijk, En uh, ik heb me wel vermaakt. Mooi. Uh, als je nu naar de speler kijkt, wie was jouw grote held? Uh, waar ik het meest van genoten heb, is van Esme Visser. En van. <laughs> ik kan er niet omheen. Van het schuldding. Ik kan ja. er niet omheen. Waarom, uh, waarom zeg je dat bijna verontschuldigend? Nee, nee, niet verontschuldigend. Maar de... meer. Um, ik vind gewoon al die verslaggeving waar we net uh, allemaal hoorden. Um, dit is nog puur, ja. dit is niet gemaakt, dit is niet opgestudeerd. Die anderen, dat is allemaal, je weet al wat ze zeggen. En ik vind dit dat pure, dat vind ik zo mooi. En zoals die Esmeer Visser ook gisteren op die tribune zat... Nou, dat vind ik gewoon super, Dat kan ik ja. van genieten, ja. Ja, maar dat was jij ook natuurlijk nog in jouw tijd. Nou, ja, ja. Hartstikkeld, ik, oh, ik, niet gemediatraind, niks. Niks, helemaal niks. En, en dan denk ik van... Waarom mag het pure niet naar voren komen? Ze zijn zo bang, denk ik, dat er iets verkeerd gezegd wordt. Nou, zo wat. In de emoties zegt iedereen wel eens dingen wat je achteraf zegt. Had ik het maar niet gedaan. Maar dat is, vind ik, de sport. En dat is gewoon de emoties op dat moment. Ja. En dat mag toch? Ja, van mij wel. En ik denk dat het van iedereen die in de journalistiek werkt ook mag. Maar er worden allemaal hekken omheen gezet. En overzichtig nu nog niet. Even tot jezelf komen. Ja, ja. geef ze even... Tellen, ja. Maar ik zeg, nou, wat is daar mis mee? Je bent maar een mens, je bent geen robotje. Nee. En ik krijg het idee dat ze van alle ja, sporters een beetje gebeuren. robotjes ja. willen maken. Gio, wat gaat er gebeuren? Ja, het gaat nu gebeuren hoor, want ik zie de kindertjes hier op het middenterrein... die een show hebben gegeven nog eventjes met allemaal ja, van die, van die sneeuwbollen... Uh,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 Oh, het is afgelopen. Het is heel symbolisch. Voelt het uh, destijds ook? Uh... Ja, dat voelde destijds ook. En ik heb het met ieder Olympische speel. Zoals die, uh, die vlam uh, aangaat, zeg maar. En ook dat die weer uitgaat, dat, dat vind ik... Ja, dat heeft zoiets in mijn lijf. Dat, uh, ja. ja, want dan denk je, ja, morgen is maandag. Ja, morgen is maandag weer gewoon dag. En wat kijken weer. we naar? Nergens uh, meer? Ja, uh. Nergens meer. Nee, het, ik vond het ook een uh, bijzondere mooie Olympische speel. Ja? ja. Ja. Je, hebt er van, je hebt echt veel gekeken. Heel veel, ja. We kijken niet alleen schaatsen, we kijken eigenlijk alles. je ziet ja. ook bij het bobsleeën, biathlon, uh, uh, snowboarden, halfparken. Ja, alles. Frans en ik, we zijn echt ook heel uh, idolaat yeah. van het uh, langlaufen. Want is hij alles. ook een schaatser, Frans? Hey, Frans is nou ook een schaatser, ja. ja is dat ja. zo? Ja, ja. ja, ja. En je... uh, onze kinderen schaatsen ook. Oh ja, en zitten er nog uh, ergens... Nee, de oudste die En die van Annie Borging in? Uh, nou, nu niet meer, maar uh, de oudste, Ivar, die heeft wel... Uh, Vrij lang wedstrijd Alt -niveau. Ja. ja, En de middelste veel uh, gefietst. Mm. En Donja de jongste uh, dat was een hockeyer. Oh. Is, ja, de zomersporter. Nou ja, het ja, is ook winter, nee, maar, die zeggen, maar geen ijs. We moesten iedere zondagmorgen moesten we mee schaatsen. En dat wilde ik toen niet. en dat, dat Mee naar die baan, zegt ze. Die ging gewoon uh, die ging Ja Schaats jij nog wel eens? Ik schaats nog regelmatig, ja. Echt al, ja, gewoon ja. lekker ja. je buiten ja, maken? Ik, ik vind het. Ik blijf het mooi vinden. Op ja. de klapschaats? Op mijn klapschaats. Dus dat, dat hebben je ook nog aangeleerd? Ja, oh, was niet zo moeilijk. Nee? Nee hoor. Je stapte zo. Denk over. je niet, had ik die klapschaats in leuk het maar gehad dan. Uh... Um... Ik weet niet of ik in dit tijdperk ook net zoveel plezier had beleefd. Dat weet ik niet. Nee, maar, maar de snelheid gewoon. De snelheid, denkt... alles eromheen. Ja, ja. Nee, nee, misschien wel ja. Ze konden ons vanaf gegaan ja. van die twee, wat was het, twee, tien, 95. Ja, nee, denk ik ook zeker, Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. En nu, nu gaat het weer een beetje. De winkel gaat eruit, hè? daar ga je mee ophouden. Eh, uh, de Althans schaatsen de de, de skis wel, ja. ja. En uh, de schaatsen blijven we nog wel even doen. Oh, dus je blijft nog wel even in Dronthe gewoon. Uh, ja, we blijven in Dronthe gewoon. Ja, oké. Uh, de, winter, de winterspullen ja. verkopen. Ja. Annie, ja. Oh ik vond het hartstikke leuk dat je hier wilde zijn. Ja, dankjewel. Om nog een keer herinneringen op te halen wow. aan toen en hoe mooi het was. Ja, prachtig. veel plezier nog. Dankjewel. Met je man, Frans, met de kinderen, met de gouden medaille en alles wat op je pad komt. Dankjewel. dankjewel. Zometeen natuurlijk fijn met PSV bij de collega's van Langs Lijn. En nog even langdurig napraten over hoe mooi het was de afgelopen twee weken daar in Pyongyang. Goedemiddag. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Uh, moet je nog meer volk hebben, Annelies? No. Kom... Nee, het laatste wat ik nog wil weten is... Uh, uh, uh, wacht even, wat oh. is dit voor figuur? I, I, I only speak English. Oké, okay, now, you can speak English. What do you want to say? Oh, oh. Welcome to Gangneung. It's a great country to have fun. It's so much fun over here. Ja. Op zo'n moment merk je dan toch dat je in een bierhuis staat. De perstribune. Een programma van Max.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 Boek nu op zeetours.nl uw cruise naar de Oostzee vanuit Rotterdam. En neem alvast een kijkje op het schip voordat u vertrekt. Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. Master Classics. Meeslepende en overweldigende meeste werken uit de klassieke muziek. Laagdrempelig en prikkelend. Kom op 15 maart naar Master Classics in het Zuiderstrandtheater. Kaarten via residentieorkest.nl.